9 uur na net wel met het NOS Journaal bij een helikopterongeluk in het Belgische stadje Hoei in de Ardennen zijn twee doden gevallen. Het toestel stortte neer in een park in het centrum. De slachtoffers zijn de twee inzittenden. Volgens Belgische media zat er een fotograaf in de helikopter en vloog het toestel zo laag mogelijk om hem foto's te laten maken van de stad. Daarbij raakte het een kabel van een kabelbaan en stortte neer. Een van de kabels brak en kwam terecht op enkele huizen. Daarbij is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Maar omdat ook een andere kabel dreigt te breken, heeft de burgemeester van Hoei het rampenplan. In werking gesteld. In Amerika was ook een vliegtuigongeluk. In de staat Virginia stortte een straaljager neer op een woonwijk. De twee piloten konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen, maar ze raakten wel licht gewond en op de grond vielen vijf gewonden. Het toestel, een F-18 Hornet van de Amerikaanse marine, was net opgestegen.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 Het weer vanavond bewolkt, plaatselijk wat regen, vannacht overwegend droog. Morgen overdag wolkenvelden, tijdelijk zon, ook hier en daar een bui. En het wordt 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Ah, de WFK's informatie. file bij Amsterdam op de A10, de Ring Oost, tussen Zeeburg en Schellingwoude. Twee kilometer na een ongeval. Bij Schellingwoude zijn drie rijstroken dicht. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Een hele goede vrijdag. Iedere vrijdag een mooie dag. Dit vrijdag sluiten we in Begin Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met politiek commentator Sybert van Lienden en Jakhals Erik Dijkstra. We hebben het over Wilders, die van minister Leers af wil of toch niet. Wat zijn de theorieën daarachter? Daar hebben we het zo over. Verslaggever Joris Kreugel die deelt zijn geluksdubbeltje uit zometeen. En Erika die verzorgt uiteraard de muziek. Zeker. Onder andere natuurlijk, daarnaast spuit hij een hoop. Uh... <laughs> Vuil. Nee, Vuel. dat valt toch wel mee? Nee. Dat valt toch wel mee? Gefundeerde keiharde mening nou, over ons. Gefundeerd, maar mening uh, is... Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Um, da dat allemaal vandaag uh, in onze show. En je kan meekijken natuurlijk via de webcam. Ga naar radio1.nl en dan knip, knip, knip je op het knopje. Hoe? Nee, ja, zoiets hè? Ja, zoiets. PNN Today. <laughs> Zet een punt. Achter de elke keer, elke week weer dat ik toch een beetje ja, het warm van je krijg. Ga je echt waar? Ja, nou ja. Of het heerlijk? Het is hier ook wel snekheet. Ik moet het zeggen, de verwarming staat hier aan Niet nog steeds. De harde, de, bij de NPO denken ze nog steeds dat het winter is. Ja. Dat het is echt. Um, mag ik gewoon een plaatje draaien? Ja. Oh, wat leuk. Uh, want het is even naar negen. Het is tijd voor een beentje wat op South by Southwest. wat een heel groot festival is in Austin, Texas, uh, wat een paar weken geleden was. Uh, was dit het beentje wat, laat me zeggen, voor veel mensen wel een beetje de aarde deed, uh, deed bewegen? Uh, nou heb ik inmiddels. Het hele album gehoord. En nou, dat weet ik niet, maar er staan een paar hele goede songs op. Uh, maar het is in ieder geval, er is heel veel reuring rond Alabama Shakes. Uh, ontstaan in een schuur, geloof ik, ergens in... Uh, Athens, Alabama. Uh, en uh, uh, met een fantastische zangeres. Een soort, uh, soort hele grote, uh, donkere dame met een Gibson SG-gitaar. Heel hoog op de borst, op haar borsten liggend. Hm. En die heeft een stem en het rammelt en het rochelt. En het gaat, uh, uh, uh, het gaat heel loom, maar het is wel heel erg lekker. Alabama Shakespeare, hold on. Kijk, blij. Ik word is zo gelukkig. Je zou bijna zeggen: Ja, zo maken ze ze niet meer tegenwoordig. <laughs> maar het is wel buitengewoon fijn. Je hoort: een, Hold on, Alabama Shakes. Bartjan, de topic van de dag. Ja, en dat is eigenlijk toch wel ook de meest gestelde vraag van deze week. Hoeveel streepjes heb jij? <laughs> Natuurlijk alles te maken met de problemen bij Vodafone. Die zijn nog steeds niet opgelost. Vodafone verwacht ook het hele paasweekend nodig te hebben... om alle diensten weer op orde te krijgen. De directeur van de Vodafone Nederland, net een week hier vanuit Groot-Brittannië... baalt van die storing en van zijn gebrekkige Nederlands. Ik vind het jammer dat ik deze updates in het Engels moet geven. Uh, ik heb nog één werk hier in Nederlands. En ze kon zich vast voorstellen dat ik nog geen tijd gehad heb... voor Nederlandse les. Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Nee. Ze maakt heel aardig zuid Afrikaans, vind ik. Ze moeten, ook, ik vind het mooi eigenlijk. ze moeten ook hun best doen om die storing op te lossen. Want na de brand bij het knooppunt van hun centrale... zijn ze nu glasvezeldraadje voor glasvezeldraadje... in die backupcomputers aan het steken... En dat duurt echt langer dan gehoopt, terwijl hun klanten de woensdag al klaar mee waren. Vanmorgen werkt ook een uh, telefoon niet. Gegeven moment kom je bij de metro, sta je alle, bijna een half uur, heb ik gestaan voordat de metro kan gaan rijden. Ja? En dan hoor je gegeven moment, de metro gaat niet verder, door de Maar dit is al de zoveelste keer. Het jaar is pas begonnen en dit de zoveelste keer. Het gaat niet goed met Nederland. <laughs> Conclusie. Nee, echt niet. Het gaat echt niet goed bij Nederland als we deze vrouw moeten geloven. Intussen zijn de grote fouten van klanten, de grote bedrijven de schade aan het optellen. En het bedrijf kan dan ook een flinke claim verwachten. En waarom is er toch geen backup systeem? Ho ho, zegt minister Verhagen, dat is er wel. Indien er een ramp is, dan kan ik op basis van de wetgeving verplichten... dat andere providers, bijvoorbeeld KPN, de netwerken openstelt. Dat is hier niet het geval... Maar ik ga wel binnenkort met ze praten om toch zo'n voorziening te treffen. Ook als er niet sprake is van een, uh, van een, van een ramp, nou, voor sommige mensen wel een hele grote ramp hoor. Uh, gewoon al dagen niet bellen, niet internet en niet sms'en. Maar hoe zit het eigenlijk met de minister? Hoeveel streepjes heeft hij eigenlijk? Ja, nou gisteren had ik dus ja. inderdaad uh, geen bereik. Ik heb inmiddels kijk, ik even heb even een heel klein, klein, klein streepje. Ik had er net twee. Dus het uh, begint weer. Ik heb weer wat kunnen bellen ja. vandaag. En dan zeggen sommige mensen op Twitter. Um, ach, he, het leidt ook tot mooie dingen. Als Vodafone-klant voel ik me als een idool. Ik ben zo onbereikbaar. Ik vond het wel heel grappig om te zien. Ik weet niet of of je op tijdens het NOS-journaal. Heb je dat gezien? Dat Gerry Eikhoff in Rotter-, Rotterdam stond. En uh, die zei letterlijk op de, op de televisie in het journaal... die zei, ja, want uh, tegen de nieuwslezer, ik weet niet wie er zat... maar uh, ja, zoals je weet, wij bij de NOS bellen allemaal met Vodafone. Dat ik dacht, wow. Ja, ja, dat, dat is wel kijk. Het werkt er voor geen meter. Nee, maar het is, dat, dat was leuk, maar het was ook tegelijkertijd uh, geen, geen reclame, wel reclame. De tweet van de VVD ook gezien? Die schreef, ja, de, me de, de media stilte in het katshuis. Wordt deze week mede mogelijk gemaakt door Ook ja, ja. <laughs> ja. ja. ja. de, de hele politiek ja. belt ja. met Vodafone. Ja. En de nee, minister, Kamerleden, ja. ja. alles heeft Vodafone. Dus echt, ze konden elkaar ook niet bereiken. Nee. Ik hoor er een beetje bij begrijpen. Maar come ja. on, nee. Dan kun je, je kunt even een weekje niet bellen. Ja, ja, no end, weet je. die mensen die meteen helemaal in paniek raken. Ik bedoel, weet je, wat is nou het probleem? Die gasten hebben een brandje gehad. Ja, nou, dat proberen ze op te lossen. Ik ben het volstrekt met je eens. Ik ben het volstrekt met oneens eigenlijk. Kijk, dogfight. Nee, nee, nee, maar ik vind het echt soort van net Water als dat niet werkt. Ja, dan kun je ook uh, verderop in een beek, uh, in de Amstel. Oh, uh, is dit is uh, dan water geen water, water man? Kom op hè. Nee, voor mij is dat wel water. Heeft het is zo jammer. Uh, uitgaan zonder mobiele telefoon. Doe maar eens. Ga ah, naar een café toe, hoop je iemand tegen te komen. In ik je old school nou, maar Ik zit toevallig net deze week zit ik net in een proces waarin ik echt gewoon die hard, keihard mijn telefoon nodig heb. Ik moet allerlei mensen zien te bereiken... met elkaar verbinden, afspraken maken. En dan cirrus... wil je toch even, even Facebook? weet je wel. Nou nee, ja, hoe ga je dat doen als je onderweg bent? Op ja, je Twitter, met je, met je, met je, je, telefon, je UMTS am, die het niet doet. Met je, met je computer, met je laptop ergens. op ja, een kom, laptop dan dan zit met UMTS. Echt, UMTS echt. Nee, maar serieus, Dan zit de UMTS in en daar, uh, dat werkt ook niet. Ik heb het echt serieus de afgelopen drie dagen... heb ik echt minstens een week vertraging opgelopen op projecten... door. Uh, maar dat, deze dat kan zo zijn. En, aan, en tegelijkertijd, ja, het komt door een brand. Die hebben ze heus niet zelf aangestoken. <lacht> dit kan alleen helemaal ja. gebeuren. maar wat ja. ik zo dom vind, ja, zeg maar, ik heb gekozen voor Vodafone. Omdat ik vergeleken met tel tenminste garantie heb ik dat ik overal kan bellen en internetten. En dat het het altijd doet. Uh, en daar betaal ik gewoon extra voor. En vervolgens is het niet is toch werkt. toch gewoon overmacht dit? Nou, ik zou wel verwachten dat ik voor die paar euro. Dan we, we het heel, heel even. Hoe kun je nou verwachten dat iets het altijd doet? Nee, dat ik kun je verwacht, toch niet verwachten? Ik verwacht dat er altijd water uit mijn kraan stroomt. En ik verwacht ook... Je gaat ook een keer dood, hè? Dat houdt je. Je er ook een keer mee op, hè? Nee, maar serieus. In die contracten met Vodafone, zeker zakelijke bellers... dan heb je gewoon 99 of dus 99,5 garantie dat het altijd... En die, die halve procent halfen, gaat het mis! Dat is een... Ja, dat is, een, <laughs> dat is een. Dat is de brand! Het ja. is gewoon van een andere generatie. Toen nee, dat, maar dat weet ik. dat weet ik. Maar... Maar laten we proberen om in ons, in ons leven... weer een heel klein beetje aan risicocalculatie te doen. En die dan ook gewoon iets groter te maken dan die half procent. Want het zal nog wel vaker gaan gebeuren, denk ik namelijk... Nee, alsjeblieft niet. Ja. <laughs> maar goed, wat dan? Uh, naar, naar KPN? Uh, ik zou heel... Nou, ik, wat, ik denk dat ja, we we ga dan weg. Wat ben je we... dan meteen zo'n eentje die zegt... Bellen. Oh nee, dat kon niet. Uh, mailen. Ik ga weg. Hm, uh, Want KPN lachen vandaag ook uit. Nou, KPN heeft laatst natuurlijk ook een uh, groot probleem. Wa, waar, waar ik heel sterk voor zou zijn... is als ik voor uh, een paar euro per maand... extra de garantie zou hebben dat ik... als foto van uitvalt dat ik op het KPN-netwerk kan... zou ik het direct doen. Okay. En ik denk dat daar ook een ongelooflijk grote businesskans ligt... nu voor de grote providers. Om elkaar een garantie oh. op elkaars netwerk te geven. Minister Verhagen heeft gezegd... Van, nu is het alleen zo bij uh, rampen dat die prov ja. providers er kan toe verplichten om uh, <coughs> pardon, elkaar toe te laten. En hij zegt ik ga nu met ze om de tafel zitten om te kijken ook bij dit soort dingen. Wat voor sommige mensen ook een enorme ramp is. Of, nou, het, of het dan ook. Ik begrijp van iemand die werkt bij KPN dat het resultaat daarvan is dat alle andere netwerken in één klap plat gaan. Dus het moet denk ik gewoon een premium service zijn dat je gewoon een paar euro betaalt. Dat gek als ik gewoon uh, netjes kunnen overschakelen naar een ander netwerk. En dan, uh, dan is het net zoals mijn kraan dan komt er altijd water uit. Ja, Je overdrijft nu wel een beetje, hè? Maar goed, Twitter ontplofte, de kanten ontplofte. Siwert was niet de enige die zich er gruwelijk aan heeft geërgerd deze week. En toch gaat het nog een keer mis, Siward. Het gaat nog een keer mis, ik zweer het. We gaan verder, vind ik, Erik. We gaan verder, Zet een punt achter de week. Ja, ik, ik zou heel graag een heel lang verhaal over deze jongen gaan houden. Maar het rare is dat ik kreeg deze single vlak voordat ik wegging in handen. En toen dacht ik, ah, even luisteren. En het enige wat ik weet is dat hij uit België komt. En, ik, en dat concludeer ik uit het feit dat zijn webadres www, want dat lees ik er ook altijd nog even bij, is. En hij heeft ook een Belgische Facebook en een Belgische, nou ja, dat is een Belg. Uh, hij heette eigenlijk Jimmy Coleman. Uh, deze uh, single is geproduceerd door meneer, meneer die David Pontrock heet. ken ik ook niet. Maar et, toen ik het hoorde dacht ik... oh ja, dat was het. Het was lente. Vandaag scheen in ieder geval Amsterdam... het grootste gedeelte van de dag de zon. Mm -hmm. En dan vond ik deze plaat buitengewoon bij passen. Dus laten we luisteren naar Jim Cole en So Lonely. voorbij een, een oh. linnenbroek linnen en een licht katoenen shirt of zo. Morgen in de natte sneeuw. <laughs> Morgen in de natte ja. sneeuw. Je het Jim Cole en So Lonely. bart de tweede grote topic van vandaag. Ja, het was natuurlijk de week van John Leerdam. Het was de week van het NRC en het artikel waar niks van bleek te kloppen. De waarheid, daar draait het dus eigenlijk om deze week. En als het gedrukt staat, is het in principe waar, toch? Ja. Goedemorgen. PVV-leider Geert Wilders heeft bij het overleg in het Katshuis... aangedrongen op het vervangen van minister Gert Leers... voor immigratie, integratie en asiel. Dat bericht de Volkskrant vanochtend op basis van bronnen in de gedoogcoalitie. Ja, het verhaal bleek volgens de grote drie in het Katshuis zo onwaar... dat zelfs de heilige mediastilte van de afgelopen weken ervoor werd doorbroken. De Geert Wilders uh, heeft een tweet uh, verstuurd van de kanaar van het jaar. Dat verhaal viel ook bij een, uh, bij een andere voorlichter... Die zeggen ook allemaal, we hebben geen idee waar dit vandaan komt. Het komt ons niet bekend voor. Dus ja, zeer curieus, maar het wordt dus in alle toonaarden ontkend. Nee, maar waar aangesproken het journalie door het Haagse niet al te serieus wordt genomen... was dit ineens een kwestie die de wereld uit moest. Zegt u dan eigenlijk dat uh, die bronnen van de volkskrant uh, onzin hebben gekletst? Ik ga verder niet in op wat, hoe de Volkskrant tot zijn stukken komt. Ik kan alleen vaststellen dat wat de Volkskrant schrijft niet klopt. Klopt het wel dat u de redactie van de Volkskrant gebeld hebt... Uh, met de mededeling dat het verhaal uh, absoluut onzin is? Ik heb uh, de heer Raoul Dupré gisteren gebeld... om te zeggen uh, dat dit bericht van Apelsted niet klopt. Omdat ik het ernstig vind, omdat het iemand betreft... En ik het van belang vind om ook van mijn kant volstrekt de duidelijkheid te geven... dat het bericht van A tot Z onjuist is. Ja, tot aan de persconferentie van de minister-president ging het er dus over. Maar bij de volkskant zelf hebben ze het echt geen seconde minder om geslapen. Het is gewoon uh, voor ons zo. Wij uh, staan vierkant achter het verhaal. We, uh, we weten het 100% zeker. En uh, we hebben heel goede bronnen ervoor. Mm -hmm. Die heel dicht uh, bij de onderhandelingen zitten. Uh, from the horse's mouth, zoals de Engelsen zeggen. En uh, die staan dat, ook na deze ontkenning... Uh, staan die nog achter hun verhaal okay. en wij ook als krant. Dus is de vraag, wie liegt hier? Ja, uh, Twan, je stelt me een onmogelijke vraag. Uh, je, je weet het nooit. Je weet nooit welke bron er welk belang heeft gehad... om dit bericht te gaan, uh, gaan, gaan vertellen. Wat vaststaat is, uh, het is lastig, zo'n zo verhaal. En alle betrokkenen hebben er belang bij... om het zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Ja, ja, ja. ja. Zo sprak een... onze Ferry. Ja, maar wat een kwestie. Ik bedoel, het gaat helemaal nergens anders meer over de hele week. Het is ook heel erg... Ja, ik vind het fantastisch, dit. Het spannend. Een fantastisch verhaal. Ja, tuurlijk. Toch, het is... En die, die grote vraag, die grote vraag. Wie heeft er gelekt en waarom? Sievert heeft daar ongetwijfeld zijn <lacht> idee over. <lacht> uh, nee, ja, het zijn natuurlijk politieke weken... waarin je alleen maar speculatie, speculatie hebt... omdat de boel pot dicht zat. En toen het even niet pot dicht zat... toen was het in één klap vuurwerk. Dus nu uh, zegt ook niemand meer wat. Maar ik kreeg wel... Ja, ik heb er natuurlijk weinig aanwijzingen voor. Ik, uh, <laughs> ja, ik Als een uh, ware Jomanda sprak <laughs> iemand tot mij, maar... Uh, nee. Toen leer dan natuurlijk. Ik, ik, ik, ik kreeg een beetje... De, de, de geur van Verhagen steeg een beetje op tot mijn neus. Uh, en er zijn een aantal redenen eigenlijk wel voor. Eén um, is dat de VVD sowieso de laatste weken helemaal niet lekt. Uh, de, VVD. Op, de VVD. De nee. VVD. Die uh, levert alles in in het katshuis schijnt... Uh, als maar niet geniveleerd wordt... en uh, willen deze coalitie overeind houden. De PV heeft hier geen belang bij en... Um, hij ja, heeft al eerder genoeg dreigementen richting uh, leers geuit uh, om, uh, ja, om dit niet te hoeven doen. Nou, dan heb je het CDA en uh, ja, dan is er maar één die dat eigenlijk kan zijn en wil zijn. En die ook een beetje de connecties heeft met, uh, met Volkskrant. En, uh, dan is Maxime Verhagen, maar ja, je weet maar het niet. Waarom zou Verhagen dit gelekt hebben? Wat, wat... Uh, ja. Nou ja, omdat, omdat Verhagen op deze manier de positie van Leers sterker heeft gemaakt. Ja, je hebt twee, twee varianten eigenlijk. Ja. Of hij maakt hem sterker. Of hij ziet Leers als een bedreiging voor de stabiliteit van het kabinet. En denkt, nou, ik, wij gaan niet met z'n allen down met, uh, met Leers. Uh, voor of we er het kunnen werken. Ja, wel, maar hij, heeft nu, hij heeft nu Wilders eigenlijk gedwongen om publiekelijk te zeggen. Uh, dat onzin. Niet, ja. nou, Leers, Leers had het had niet helemaal in de Hij had het ook kunnen zeggen. Nee. Maar Ja, nee, klopt. Wilders had hem What? gewoon kunnen laten bungelen. Gewoon niet reageren. Ja, ja, misschien en is zeggen, dat, misschien de dat... mediastilte. En dan uh, was Leers blijven bungelen. Nou ja, maar zoals jij zegt, misschien, misschien is dat wel het pokerspel van de, van de fameuze onderhandelaar Verhagen. Ja. Wat jij, wat jij zegt, Erik, dat wat meer mensen zeggen... Um, de, bewust gelekt om, zo, ja. in de hoop dat iedereen zou zeggen... nou, volstrekte onzin, waardoor voorlopig in ieder geval Leers... Leers is op... nu een tijdje off de hoek, weet ja. je wel. Het ja. valt dat... hem al continu aan, al, al een jaar lang... konden die op audiëntie komen, weet ik veel, maar wat. En nu heeft dus publiekelijk moeten zeggen... nee, Leers staat niet in discussie. Ja, alleen heeft hij, heeft hij dat natuurlijk niet moeten zeggen. Dat heeft hij uit Ja, oké, okay, maar, waar, waar dat... heeft, maar waar, waar, wat heeft hij wat dat zie dat moeten we, doen? wat zijn dat is belangrijk, want hij had dat niet <tugt> hoeven doen. Hij had hem ook gewoon... Nee, dus begon al om, om uh, zeven uur s ochtends begon hij te tweeten dat het allemaal pertinent niet waar is. Maar van waarom, waarom is dat dan? Want waarom... Weet ik niet. Waarschijnlijk omdat het uh, dus niet van Wilders kwam. Dat hij zich, uh, dat hij zich een hoedje schoot nee, okay, dat, dat hij dus niet wist waar het vandaan kwam hoe het was. En dat hij dacht, nou, gewoon in één klap onschadelijk maken... voordat dit uh, gaat doorzeuren. Ik uh, wil niet nog een keer de schuld in mijn schoenen uh, geschoven krijgen. Maar ja, de ene theorie is dus oké... Okay, gebruikt om juist zijn positie te verstevigen van Leers. Maar jij zegt... Zie je maar dat wat, het kan, kunnen, het maar... kan ook nog kan... een andere iets zijn. Nou ja, je hebt... Nu, Bijvoorbeeld, denk even aan die vorige minister van Integratie en Immigratie... die heel erg controversieel was, Rita Verdonk. Die uiteindelijk in haar kiel zocht toen zij viel... het hele kabinet heeft meegesleurd. Moest toen nog wel even nog een keer eens overeen komen met Donner. Maar dat is wel waarom het kabinet in elkaar lazerde. En, en daar was, uh, Verhagen was daarbij en die heeft dat ook gezien. En er zit nu dan dan je je natuurlijk ook denken, nog een veel brandbaarder partij aan de, aan de zijde ja, van dit kabinet. En, uh, dus dacht hij, ik werk ja. op tijd, leer eruit, zodat zodat, zodat als het, mocht hij vallen, dat het kabinet niet mee uh, valt En dat we daar op tijd nog in, in kunnen bijsturen. Ja. Maar, ja, maar zodat dat, zo Wilders bijvoorbeeld straks over twee maanden, of weet ik veel, wanneer zou kunnen zeggen... nou, ik heb het echt gehad, ik blaas het kabinet op en ik, de schuldige is Leers. Nou ja, je ziet al dat vanaf dag één dat Leers zit... dat hij gewoon wekelijks ongeveer bedreigd wordt in de Tweede Kamer door een PVV'er. Politiek ja. gezien dan. Um, en dat er constant aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Nou ja, dan kun je wachten tot de keer de stoelpoten er echt onderuit uh, dendert. Of je gaat gewoon preventief, uh, zet je een niet. Maar plaatsen, jij, jij zegt net dat voor jou in ieder geval nu de, de conclusie is... na deze kanaar van het, van het jaar. Ja, het is absoluut waar, hè, het verhaal. Daar ben ik van, van overtuigd. Ja, ja absoluut. Natuurlijk, man. Dat ze zo over elkaar buiten... Ja, maar, dat, maar het feit dat Wilders leersweg wil hebben... Is er, was toch ook helemaal niet zo'n geheim? Alleen dat hij het nu op tafel gelegd zou hebben... Dat het een als een voorwaarde. Dat was wel het nieuws. Ja, maar dat is ook eigenlijk wel weer logisch. Wilders staat nu natuurlijk met het vertrek van Brinkman... eigenlijk een stuk zwakker ervoor met die onderhandelingen. En die moet eigenlijk heel veel toegeven. Hè? Mm. Die moet heel veel punten inleveren. En die moet, die moet verdorie wel iets van wisselgeld krijgen. Ingewikkeld. Want ik, ja, Dat kun je ook zeggen. Ik, ik weet het niet, want het, ik hoor niks. Ik weet niet wie wat inlevert. Ik, ik, nee, dat, kijk, ik, ben maar je... je niet gewoon ontzettend bang dat het CDA gewoon zijn weken vlaak knieën toont en gewoon aan alle kanten dat, dat, dat inleveren aan het doen ja, is? Ja, maar, kant, maar we ja. weten toch al wat er uitkomt uit het Katshuisoverleg? Precies. Er is dus een miljard voor ontwikkelingssamenwerking, ontslagrecht wordt soepeler. Uh, nou ja, jij weet er beter niks aan. Ja, ja. ja. De oproepen ja. moeten waarschijnlijk nog wat inleveren. Weet je wel, rente worden wordt al 200 miljoen inleveren, maar goed. Ja, maar daarbovenop komt Waarschijnlijk nog een paar ton. Dus. Maar denk jij, Siewer, dat um, zoals jij het net zegt... dan klinkt het, ja, Verhagen zelf heeft gelekt. Dat denk jij? Nee, ja, je zegt... Het, ik, ik weet het niet. Nee, je sprak ja. over nee, de geur van de Verhagen. Geur van van Verhagen. Verhagen. Ja. Ja. Mooie term. Had, ik had vanmiddag even wat, wat gebeld naar de mannetjes in Den Haag. Mm -hmm. En daar zei iemand uh, dicht op, op de bronnen. Of tenminste, de, dicht op het nieuws in Den Haag. Die zei van, ja... Weet je, het kan natuurlijk ook zo zijn dat echt niemand in het katshuis mm. heeft gelekt. Ook niet direct daarbuiten. Geen hoge ambtenaren of, of mm. fractiemensen. Maar iemand een beetje in de periferie die het was, die wel iets heeft gehoord en niet wel stoer vond om ten te verslag even te zeggen: ja, ik heb gehoord dat. Dus een beetje per ongeluk. Nou ja, als het zo zou zijn gegaan, dan, dan zou het door, door margebloggers en zo... De, zoals ik uh, dat uh, uitgelekt zijn. Um, dit gaat wel om echt hele serieuze journalisten. Zo'n Ron Meerhof. dat is echt een, een argwanende, uh, toch wel heel professionele je Ja, van politieke. de volkshandel. Ah, ja. Is, is, ja de ja. En die schrijft dat er ook niet die op schrijft, het moment nee, dat, we dat er kom komen en, ja. en, en ook dat ze in een week komen waarin het NRC diep door het stof moet vriezen, ja. ja. Dat ze op hun voorpagina de kanaar van de eeuw zouden neerzetten. Die, die voorsprong die ze hebben ten opzichte van de NRC nu, die gaan ze niet weggeven. Dus dat geloof ik ook niet. En ook in het artikel zelf staat dat het bij hele dichte bronnen zijn. En, en je ruikt ook aan het artikel, althans ik weet niet wat jij er vindt, naast vragen... maar dat het vooral uit het katshuis moest komen. Dat het er wel zo dicht op zat... Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ben er wel gewoon van overtuigd dat het waar is. En ik heb ook wel verdusie. Ik heb op dat punt ook gewoon verdusie in de volkskrant. Ja, nou ik ook. Daarmee in de echt. Precies, we het Het zegt. De Siener zegt. NRC heeft ook een debiele fout gemaakt. Gaan we het zo meteen ook nog even over hebben? Ja, maar het NRC heeft een fout gemaakt door het artikel te publiceren. Kijk, de Friese had ook geen schedelbasisfracturen. Zoals die dame dat steeds zei. Ik bedoel, formeel klopte dat dus wel. En dat is belachelijk dat ze het geplaatst hebben. Maar dat is een, een iets, vind ik, echt een andere discussie. Maar wat vinden jullie dan, als je kijkt naar. Uh, Rutte heeft natuurlijk keihard alles ontkend. Uh, in, in een brief aan de Kamer, hij heeft de Volkskrant gebeld en in een persconferentie. Nou, keihard ontkend, keihard ontkend. Hij heeft gezegd dat die gesprekken niet in het hebben ja, plaatsgevonden. Ja, maar dat het let ook op die formulering. Dat niet klopt. Ja, maar het werd, werd ook op een gegeven moment gezegd. er is niet gepraat over de positie van leers. Ja. dat is dus, dan kun je wel zeggen, ja, er is wel over leers gepraat maar Niet over zijn positie. Snap je dat? Is allemaal, dat ja. is dus, weet je, zo hard is, het, dan wordt het ook weer niet ontkend. En het, het dus ligt ook, maar goed, dit zijn allemaal speculeren, maar er liggen ook waarheden in het midden. Bijvoorbeeld dat dat Wilders het heeft opgebracht, dat Wilders en Vaak ja. gelijk hebben gezegd: hier hebben we het niet over. En uh, dat Vaak het vervolgens zelf gelijk nog. heeft. Dus, dus er zijn allemaal tussenwegen, je weet het niet. Misschien ja, over Jij zei 30 dat jaar? je zei net even tussen de lippen door De PVV heeft hier geen belang bij. Bij nee, het, nee, het lekken van niet. dat nieuws. Zou, zou er niet een hele slimme kanaber dat te bedenken zijn waardoor het toch, toch voor de PVV toch nog wel. Um, Want als Verhagen op deze manier de positie van Leers... Je net, wat je net zei, uh, uh, laat me zeggen, wankel zou kunnen maken... dan zou de PVV dat op die manier toch ook kunnen? Ten eerste zou Wilders dan niet zo snel uh, dat bericht uh, ontkennen. Ten tweede, um, ja, wij denken hier heel vaak wel dat het vooruit en kort over een beetje in, in West Wing-logica, uh, yes. de serie uh, West Wing. Uh, er zit toch meer... Toeval in de politiek dan wij denken. En je kunt het niet zo schematisch uittekenen. dat die heeft belang bij zus en die deed zo. Dus je moet heel vaak gewoon kijken naar hoe liggen de persoonlijke relaties. Um, hoe wordt er gereageerd en daar een beetje een logica nou, uit proberen te oef. destilleren. Is uh, het nu overigens wel exit-leers? op korte termijn, denk je? Weet ik niet, maar volgens mij is Leers al redelijk gestript... van alles wat hij mag. Uh, wat hij uh, vervolgens mag, daar bakt hij weinig van. Dus het is een vrij ongevaarlijk minister, kun je, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zou je daarom ook kunnen zeggen... dat hij snel weg is. Maar ik denk dat um, doordat die immigratiepolitiek... zo centraal staat in het gedoogakkoord... dat Leers voor veel meer staat dan zijn kleine portefeuille. En dat hij daardoor toch niet snel zal wankelen... omdat daarmee echt die hele coalitie iets wordt. Het ligt gewoon helemaal niet aan Leers... dat hij niks voor elkaar krijgt. Het ligt aan Europa. Hij kan er weinig aan doen. Maar, het kan straks met opstelden ook niet, dat hij het zou overnemen. Maar hij zit helemaal onderin het kaarthuis. En als je zijn kaart eruit trekt... dan is er misschien uh, op zijn beleidsterrein gebeurd niet zoveel... maar de politieke consequenties ja, zijn ja, heel groot. In in ieder geval in, ja. Ik Want, heb wel eens een beetje met hem te doen, trouwens, weet je ja. dat, met Lies. Ik heb ontzettend met hem te doen. Hij vond het vroeger ik... wel cool daar in, in Maastricht, weet je wel. En hij was eigenlijk in Limburg... was hij nog een beetje de anti-wilders, ja. Het niet... is nu ja. helemaal PVV-land, ja. maar hij hield die CDA daar. Het hij heeft spijt dat hij dit gedaan heeft. Ja, dat denk ik ook. Nee... Nou, dat ja, ja, denk ik wel. En dan hadden een leuk huis in Bulgarije, toch? Gaat Precies. Ja, dit, mm. uh, iemand twitterde trouwens nog iets van wel leuk. Als Wilders elitaire woorden als kanaar gaat gebruiken... dan weet je zeker dat wat er aan de hand is. Ja, of dat hij niet dus zelf getwitterd heeft, dat kan, dat kan Echt dan. Totaal, totaal, in de bar. Jeetje, het, het is nieuws. Wat. Radio 1, het NOS-journaal. Met dan net wel. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend... door vicepresident Robert Amerali. President Boutersen kon het niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht... en de voorstemmers van de wet gaan ervan uit... dat er met de wet een eind komt aan het strafproces... tegen onder andere president Boutersen over de decembermoorden.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 En het ministerie van Economische Zaken wil niet dat Nederlands onderzoek naar een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus wordt gepubliceerd. Het is bang dat de informatie van het Erasmus Medisch Centrum in handen komt van schurkenstaten of bioterroristen. In Amerika is onlangs wel toestemming gegeven voor publicatie. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Je luistert naar BNN op Radio 1. Ja, we kwamen er niet uit, heren. Eigenlijk. Het, blijft, het blijft volstrekt onduidelijk wat er gebeurd is. Gaan we er, zou... ooit, gaan we er ooit nog nou ja, een keer? Mijn... Ja, zou, ja, zou, er... zou er nog ooit iemand zeggen van oh, dat was ik? Denk Want... je dat, Simmet? komen we hier ooit nog op Nee. nee. nee. Nee, nou, het, zo, het, het, het zou het mooi zijn, ik, ik zou serieus echt, zeg maar, ik zou bijna versterven als Verhagen ooit een dagboek zou publiceren van zijn hele politieke tijd. Dan komen we misschien te weten, maar, oh, dat zou zo heerlijk zijn, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Aan tafel, Stuart van Lien, politiek commentator, en um, Erik Dijkstra, zeg ik echt, god, zeg ik het nou wel goed? Ja, ik ben ja, Erik Dijkstra, daar kun je niet heel veel over nee, bedenken, geloof ik. ben even, ik even in de bar. Erik Dijstra van de Jakhals natuurlijk. Uh, die ook vorig jaar, daar gaan we het zo meteen ook nog even kort over hebben... Uh, de grote man was wat nu dit jaar Philip Verix was. En uh, met als verschil dat Erik Dijstra... Alle teksten, alle teksten uit zijn hoofd kennen. Dat, uh... Ja, maar ja, goed, weet je... Philippe Eriks en de Auto dat is ook een beetje zijn handelsmerk. Hè? Ja, maar hij heeft <laughs> een nul keer versproken, ja. Dat is wel, wel weer knap. Wil je meekijken via de webcam? Dat kan radio1.nl. En dan klik je ja. erop. Naast mij, Erik Kortom, die yes. andere... Today. Zet ja. een punt Met achter de week. Dag was je even mee in de wang, hè. Erik. Ja, Erik, Erik de Eriks. Erik. De, Erik. Ja, de, Erik. de ja. temperatuur stijgt. Ja, maar is, uh, is... de stemming daalt. Nee, het is, uh, <laughs> we gaan een heel ik ga een kort plaatje nog. Tweeënhalf uh, minuut van een van Colin Benders en dat zegt eigenlijk niemand wat totdat je zegt ja, kiteman Kite ja. dan uh, denken mensen oh wacht even oh, oh. want op de een of andere manier, Colin. ik ken Colin al heel lang... toen hij nog bij Relax Trompet speelde en, en, en andere dingen. En ineens was hij was weg. En toen kwam hij opeens terug als Kiteman. De Kiteman Hip Hop Orchestra was het toen. En die stonden toen opeens op lol en zeiden op pingpop. En toen was het, iedereen was himmelhoog jaustend. En toen, poef, knalde hij de boel uit elkaar. En daar heb ik groot respect voor. Als je dat durft, dat je op je hoogtepunt echt zegt... plof, ik trek het hele ventiel eruit. En toen was het weg. En toen dachten we, nou, ik ben benieuwd waar hij nou mee gaat komen. En eigenlijk komt hij met iets terug... Wat uh, uh, in essentie wel verschilt van wat de Kiteman Hip Hop Orchestra was. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want straks aankomende donderdagavond staan ze op de, uh, de, de 3FM Awards. En volgens mij komt hij met 55 man. Het is echt met een koor en orkest. En, weet ik wel, vuurspuwers en ballonnenblazers. <lacht> de hele ruit, alles erop en eraan. En zijn album is uh, uh, volgens mij vandaag uitgekomen of gisteren. Uh, en heeft Madonna... Van de eerste plek van de album top 100 afgeschopt. Dat was misschien onder... ook niet zo heel moeilijk. Was niet zo heel erg ingewikkeld, want die, <laughs> devant, want die plaat heb ik bewust uh, uit de auto laten vallen. <laughs> Tijdens het rijden ook. Maar, <laughs> uh, maar die plaat. Hadden we het allemaal gegeven? Ja, oké. Ik haal dat mijn leven op zo. Die heeft precies een week uh, op nummer 1 gestaan en is daarvan afgeschopt door Kaidman. Dit is de Kaidman orchestra en de eerste single van de nieuwe plaat, The Mushroom Cloud. <deel> Van ganse harten dat het er allemaal op past op dat podium aankomende donderdag tijdens de 3FM hoort. Zodat het wordt mega en groot. De Mushroom Cloud hoorde je van Kitman Orchestra. Gaan we naar Joris Kreugel, die deelt weer zijn geluksdubbeltje uit. De spanning is hier ontsnijden in Almelo bij Heracles, de voetbalclub, het stadion. Het eerste is druk aan trainen, want zondag staat de finale op het programma tegen PSV. En vrijdag mijn geluksdubbeltje. Aan wie kan ik die geven, dacht ik. Nou, aan de andere dag vind ik zelf. En dat is Heracles. En zij verdienen het ook wel. Want ze hebben zo lang moeten wachten... voordat ze eindelijk voor het eerst in hun 109-jarig bestaan... in de bekerfinale staan. Alleen, er staan een heleboel spelers op dit ogenblik op het veld. En ik zou begon niet weten aan wie ik hem zou moeten geven. Het dubbeltje. Ik loop eens even naar de voorzitter toe. Jan Smit. Misschien kan hij mij iemand aanwijzen. Jan Smit, hoeveel wordt het? Ik doe nooit aan voorspellingen. Nee? nee, ik wil in noord wel niet daar uh, een, een beetje bijgeloof. Slaapt u nog een beetje goed? Nee, slecht. Zorgen is vijf uur wakker en dan gaan allerlei dingen in je hoofd heen. Is hier wel aangedacht, is daar wel aangedacht. Uh, moeten we nog niet zus en moeten we nog niet zo. En, uh, deze week uh, uh, geen alcohol. En dan, dan trek ik het wel uh, na de wedstrijd. Uh, Zondagavond haal ik er allemaal in. En ik heb een geluksdubbeltje bij maar Ik, ja, ik wil het misschien aan u geven, maar ik vind het eigenlijk veel leuk. Want de spelers zijn nu aan het trainen op het veld. Aan iemand. Aan wie zou ik hem moeten geven? Ja, geluksdubbeltjes, daar geloof ik ook niet in. Daar gelooft je... u wel in. Gelukkig om iets af te dwingen. En als dat dubbeltje ietsjes mag bijdragen... Ik, ik, dan zou ik hem geven aan een echte Almeloer binnen het team. Die hier al, ik weet niet hoeveel jaar voetbal Mark Loms, dat is de enige echte Almeloer. verdediger is, is het, in, is het in, of, of, of is de, een euro of een dubbeltje? Het is echt een zilver dubbeltje van Wilhelmina. 18, 8, Wilt u hem even zien? 1898, nee. Goed. Uh, oh, oh, nou, dan ga ik hem ook niet laten zien. Nee. De eerste vierde wordt al afgestoken, maar ik verdediger bij Heracles. Je ziet uh, hoe het leeft en... Uh... Twee dagen voor de wedstrijd. Mooi mee te maken. Jij voetbalt hier al vanaf Klein-Zaan? Vanaf Klein-Zaan uh, in de jeugd al. Ben je echt de club altijd trouw gebleven? Ja, ik kom uit Omloon. Vroeger een uh, seizoenkaart. Uh... Van Heracles en ik speel nu uh, zoveel het eerste helft al. Heerlijk lijkt me dat hè? Ja. Zoals aanstaande zondag ook zo'n bekerfinale. Dat moet helemaal voor jou volgens mij ja. fantastisch zijn. Ja, absoluut. Je ziet hoeveel uh, mensen erover praten en er naartoe gaan. Daar we ook al rillingen van ja. Er gebeurt hier natuurlijk helemaal niks hè, in Almelo. Nou, Almelo is best een leuk stadje. <laughs> Vertel eens even, wat gebeurt hier dan nog meer? Uh... Nou goed, we zijn van alles. ja, Heracles, wat, wat er nu gaat gebeuren, is natuurlijk uniek. En, uh... Dat zoveel mensen uit Almelo in één keer richting Rotterdam gaan. Meer dan 300 bussen? Heel ja, Almelo loopt leeg. Kun je nog een beetje normaal hier over straat lopen? Ja, nee. Iedereen die praat over aanstaande zondag. En dat is... Dat, iedereen wil daar een deel van uitmaken. Heel lang heeft het eigenlijk geduurd, hè? Want meneer, is voor het laatst echt kampioen geworden. Ja, jij bent zelf ook kampioen geworden natuurlijk met Heracles in de ja. eerste divisie. Maar dat is ook een mooi zo'n kampioenschap. Maar eigenlijk het echte grote feest is geloof ik in 1946 geweest, hè? Ja, toen was ik er nog niet, maar... Uh. Toen was het kampioenschap van Nederland. Weet je in 46 tegen die Heracles toen kampioen werd? Nee, ik zou ik niet weten. Nee? PSV? PSV, ja. Je bent met enorme cijfers gewonnen. Ja, nou, goed, als dat nou weer zou kunnen gebeuren ja, aanstaande zondag. Dat zou mooi zijn. Je zenuwachtig. Gezonde spanning. Hoe bereid je je daar nou op voor? Met eten, vroeg naar bed gaan? Nou, uh... niet, niet, niet anders dan anders. We gaan uh, met team morgen naar, uh, na, naar Rotterdam. Dan gaan we overnachten, gaan we bespreken, gaan we nog een keer trainen. Alle punt, puntjes op de i zetten en dan uh, gaan we knallen zondag. Biefstukje eten? Uh, spaghetti. Spaghetti denk ik. Zaterdag nog wel een biefstukje denk ik. Zit er dan wat in die spaghetti? Gewoon heel veel energie denk ik. Uh, het is vrijdag vandaag. Even mijn tas pakken. Ja, ik ben eigenlijk voor Feyenoord. Maar goed, Feyenoord uh, speelt Mooi geen rol meer. Mooie club hè? Absoluut. Ja, goed, die doen dus niet mee. Maar dan ben ik voor de underdog. Kleine clubje Heracles. Tegen een grote PSV. Dus, uh... Hier voor jou een uh, geluksdubbeltje. Met uh, de rooset. een En voor zilver van Willemina. Oké, okay, dankjewel. Denk je dat wordt? Uh, ik doe niet aan voorspellingen, maar we gaan er alles Niemand aan doen. Niemand doet hier aan voorspellingen, ook al de voorzitter niet. Zeg nou gewoon wat, 3-1 winst. We gaan er alles aan doen om te winnen. En dan gaan we een mooi feestballen. Succes voor <tie> Kom u terug? Maar je hebt hem in je tas gestopt? Ik heb hem in mijn tas gestopt, ja. En hou je hem in je tas? Je gaat mee, ja. Als we winnen, dan uh, hebben we nog contact. Dat is goed. Oké. Okay. Je gaat er naartoe, hè, Erik? Ja, ik ben erbij zonder. Ja, weet je, ik, het is wel <laughs> niet mijn club, maar een paar hele goede vrienden van mij. Die zijn ver van Iraklis. en... Kijk, om een chique te zeggen, Irak is het gewoon natuurlijk eigenlijk gewoon een, een kutclub club uit de kut staat. En ik vind dat ze hebben een soort van nee, maar ze scandeerden altijd de slogan die vind ik van een ontroerende schoonheid. Dan beginnen die fans altijd born, live and die in Almelo. Dat, oh. dat vind ik zo ontroer, dat vind ik Dat maar het is ook jou, zo dat, waar ook. Ja, dat gebeurt ook, dat vind, ook dat zo vind ik zo goed vind ik dat born, live and die in Almelo. Dat vind ik echt geweldig. Voetbal willen je overtomen eigenlijk nog in de ja, ja nou, maar, maar nog... willen je, je vind ik misschien gaat. wel, misschien wel de meest onderschatte speler van de eredivisie. Hey, hey, divisie. Hallo, ik van Everton. Ja, maar die is een beetje leug, hè? Dat zeggen ze ook die raakken. Een beetje leuig, niet die Everton. <laughs> Weet je wel, maar die wil die nog Geweldige speler. Ja, ik vind Everton wel een spannende, een spannende spits. Ja, ja. Armatero is ook een mooie oh. speler. Zeker. Goeie en dan doel. allemaal in Amalo. Ja, ja, ik laat jullie even ja. praten. Ja. Uh, allemaal in Amalo. Altijd wat te doen. <laughs> Dat is flauw. <laughs> Dat is echt flauw. Maar goed, de rest zou kijken. Zie je kijken. wat? Uh, nee, maar, uh, ik, ik kijk alleen Champions League. Dus okay. uh, sorry. Erik? Okay. Ander ik wil het noodlood niet een. maar... <laughs> ja, ja. ja. Bart-Jan, Bart kijk jij? Ik ga paas eigen zoeken, Ja, precies. Nou, goed. Dan de volgende, de andere punten van deze week. Ja, en uh, jij hebt het ook al bekeken net. Dus jij moet deze tune kennen, Willemijn. De passion, hè, gisteravond. En Danny de Munk is gisteren gekruisigd in Rotterdam. Maar dat is ook niet zo gek. De Rotterdammers mochten zelf kiezen tussen de Amsterdammer Danny... die Jezus speelde in de Passion... of de Rotterdammer John de Wolf in de rol van... Barabbas. Een bewezen misdadiger, de moordenaar... de zogenaamde vrijheidstrijder. Zeg het maar. Het volk wil duidelijk dat ik Barabbas vrijlaat... Laat hem vrij. Het kwam er allemaal heel spontaan uit. Ik staat wel op grote schermen scherm ook daar. Je kunt ervan zeggen wat je wil, maar dit is pure democratie in de passion. Een uh, megalomane productie aan de voet van de Erasmusbrug. En wat de kerken niet lukt, lukte de EO en de RKK wel. Ruim anderhalf miljoen zieltjes keken geboeid naar dat kruizigingsverhaal. 1,7 miljoen kijkers, om precies te zijn. Ja, wrijf het er nog maar even in. <lacht> ja, en uh, Erik deed dat dus vorig jaar tenminste. Die deed uh, de rol van Ville Freriksen dit jaar. Moest je daarover nadenken eigenlijk? Voordat ik het zou doen? Ja? Nou ja, ja, tuurlijk wel. Maar ik, ik vond die cast heel leuk vorig jaar. Doos speelde toen Maria en Frank Lammer speelde uh, Judas. En uh, ik, ik vond, ik pas daar ook al tussen. vind ik wel grappig. <lacht> en wat me echt over de streep trok was dat het, het is heel groot is. Het zijn 15.000 mensen live. Grote crane shots, Weet je wel, Kosten nog moeite gespaard. Ja. En zoals Gerard Reven ooit zei. Het is wel, hè, let op de hoofdletters. Het grootste drama alle tijden. <lacht> <lacht> ik bedoel, uiteindelijk uh... kennen we anderen. Maar ben jij gelovig? Nee, helemaal nee. niet. Nee, maar dat, dat speelde dat mee? Nee, eigenlijk ja. niet, maar ik, vind, ik heb wel sympathie voor Jezus. Jezus <laughs> ja, is een waarom, boy. Ja, nee, wel heel mooi. Ja, ik je? vind Jezus wel oké okay gewoon. Hè. Toch, dat <laughs> we de, de, de zanger Was ik dan de enige die dacht. Het wordt je toch, elke, elke anderhalve seconde dacht ik: ik word bekeerd, ik word bekeerd, haal me hier weg. Ik heb wel iets anders gezegd dan? Nou ja. Het was wel verschrikkelijk van... kitsch natuurlijk. Ik, bedoel, ik was vorige ja, dat, week natuurlijk is het kitsch. Vorige week zondag was ik toevallig op, op het Sint-Pieterplein uh, met Palme Zondag even de paus bekijken. En hij had dus ook de intocht toevallig. van Jezus uh, nagespeeld. Ja, ja, ik ben een soort van de, de intocht van samen. Jezus, dat een stoomboot. <laughs> en de pausmobiel <laughs> erachteraan. Maar ik vond zelfs dat nog minder kitsch dan eigenlijk wat ik heb gezien... Onder nou, de weet wat, ik een beetje, wat ik een beetje jammer vind, is... Uh, wat ik heel erg jammer vind, is eigenlijk dat... Het wordt in, in Engeland al, al, al lang gedaan. En daar, daar op de een of andere manier... En het komt misschien ook door ons repertoire... Maar, maar op de een of andere manier... Als ik, daar, als ik het daar zie, dan denk ik... Oh ja, nou... Prima. Vind ik het nog, vind ik nog ah, niet... Dat, dat, dat, dat is gewoon flauw. Dat is een muziek gewoon leuker vinden. Daar, daar, daar speelden ze aan Joy Division. Was... En bij ons is dat Marco Borsato, weet je wel. Ja, dat is ja, het ja maar Joy Division leuk. in Engeland is niet hetzelfde als Marco Borsato in Nederland, nee, hoor. Nee, maar... Dit is, dit is toch wel een beetje Amsterdam. het met is Jesus. kitsch. Het is Erol-kitsch. En is daar wat mis mee? Wow. Ja, ja, daar is iets mis mee, Erik. niet echt. Nee, maar goed. Maar daarom kijken waarschijnlijk ook 1,7 miljoen mensen daar naar een verhaal... wat je in principe allemaal... Daar ben ik het mee eens behoort ja, te als kennen. Je, als je naar Titanic gaat, dan weet je toch ook dat die boot zingt? Ja, dat is... je moet je wel ja. eens zien hoeveel mensen daarheen zijn gegaan. Zijn nu, nee. nu in 3D nooit Nee, eh, dat weet ik. Maar ik, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, heb, ik, zit met hetzelfde gevoel als ik daar naar kijk. Denk ik. Ja, gaan we weer met dat geneuzel. <lacht> ik vind het echt. Ik vind het echt. Uh, nou ja, het was wel mooi gedaan. Dat dan ja, wel. zeker. Met part zoveel part camera's en uh, ja. Ook in het nieuws deze week. Als je als student dagelijks of wekelijks. een ander meisje oppikt, daarmee onveilige seks hebt, mag je bloed doneren. Als je als homomand 25 jaar monogaam samenleeft met je vriend. en nooit onveilige seks hebt, dan mag je geen bloed doneren. En dat is discriminatie. Genoeg homo's die hun bloed willen delen. maar het mag niet, al jaren niet. Maar als het aan de kamer ligt, dan gaat dat veranderen. Want homo's uitsluiten vanwege hun geaardheid is gewoon discriminatie. Ja, Dijkstra van D66. Als het dan een, uh, een man is die seksueel contact heeft met een man... en dat doet hij al 30 jaar uh, omdat het zijn vaste partner is... en hij is monogaam, dan zie ik niet een reden om te zeggen... dan mag deze man geen bloed doneren. Maar ze kunnen zoveel willen in Den Haag. Bij bloedbakzang Quint staan ze echt niet te springen. Een nieuwe HIV-infectie komt in Nederland ongeveer 120 keer zo vaak voor... bij een man die seks heeft met mannen dan bij een heteroseksuele landgenoot. Elk jaar raakt 1 op de 500 homoseksuele mannen besmet met het HIV-virus. Bij hetero's is dat 1 op de 58.000. Het zijn de killergetallen die uitwijzen hoe heeft zich gedraagt in ons land. Ja, hier aan tafel, Siewert, wat vind jij ervan? Het mag dus nu, als je harder bent. Uh, nou ja, ik, wat ik vooral machtig mooi vond, was toch eigenlijk het je, zeg maar, de, de grote statistiek... Hebt. En daar blijkt gewoon heel duidelijk uit dat je bijvoorbeeld niet oude mensen moet hebben, maar ook dat je uh, toch eigenlijk niet homoseksuele mensen uh, bloed moet laten geven. Het is ook geen recht. Hè? Het is niet alsof iemand geen bloed krijgt. Het is alleen maar het recht op het bloed geven bij een bloedbank. Dus sowieso vond ik al een, een, een rare, ja. raar iets. Um, maar het verste zeg maar weer het kleine politieke verhaal van het individu. En dat dan weer helemaal omschrijven met een naam. En daarmee weer een beeld schetsen van hoe die man zou samenleven. En dat het dan allemaal zo erg is. Um, en ik, dat vind ik wel een beetje tekenend voor deze tijd eigenlijk. Dat we gewoon niet meer... Uh, maar jij bedoelt, ze hadden gewoon moeten kijken naar de risico's. Die zijn nou eenmaal veel hoger als je homo bent, dus niet doen. Punt. Nou, niet doen. En het gaat niet om het recht op bloed krijgen als je een ongeluk hebt... maar om het bloed geven. Nou, je zou maar, het maar gaat degene zijn, zijn die nou ja, het, gaat, het, zeggen, het gaat om die hele prille besmetting. Hè, die, dus ja. nog, die dus nog niet 1, 2, 3 in het bloed is aan te tonen... maar die er al wel, uh, er al wel in zit. En dat schijnt, daarin schijnt inderdaad de, uh, het risico zoveel duizenden maal hoger te zijn. Ja, ik vond het een hele moeilijke kwestie. Want het, natuurlijk voelt het een beetje tegen natuur dat je mensen uitsluit... maar tegelijkertijd... Ja, ja, ik vind het ook een beetje, waar maar hebben ja. we het nou helemaal over? Het gaat toch om, op, lijkt mij vrij logisch, maar dat is persoonlijke mening... dat de veiligheid van het bloed voorop staat. Ja, ja en dan zijn er een paar homo's die geen bloed kunnen geven. Ja, is dat zo'n enorm big deal? Is, dan dan word je, je daar je ongeluk sperma. Ik vind, ik vind het ook een beetje symboolpolitiek over ja. D66. En dan komt weer de, de Pia Dijkstra met zo'n verhaal. Ja, ik ben het helemaal met Siv het eens, hoor. Het gaat, hier om, of je, het gaat hier niet om of je geen bloed krijgt of niet of je het eventueel mag geven. En trouwens, over dat bloedgeven gesproken, dat sanquin. Ik geloof dat die directeur die zit gewoon aan vier ton of zo hè, per jaar. En heel veel mensen gaan daar naartoe omdat die denken... ja, er, maar dan is, nee, Maar je krijgt er dus niks ja. voor. Er wordt heel zwaar handel in bedreven. Hè, en dat bloed, daar wordt dik geld mee verdiend. Maar dat heeft da even niks bij te nee, maken nee, dat weet of ik wel, wel, maar homo... dat ik Nee, maar dat vind ik eigenlijk een veel interessantere discussie... Ronduit de, rond het hele bloedgeven uh, gebeuren. In plaats van of homo's er nou wel of niet wat mogen geven. Ik vind het eigenlijk een non-discussie. Nou ja, dat uh, was toch wel de discussie denk ik. Ja, oké, okay, maar... Ik ga wel met Ziewert mee dat je dat het dat je moet gewoon op een hele kille risicoanalyse moet bekijken. Van ja. wat is, is het veilig? Ja. En is het niet veilig? Nee. Goed, we zetten er een punt achter. Over bloed gesproken. Er is dus ook heel wat bloed gevloeid op het Vlaamse asfalt uh, afgelopen weekend. Oh. Vlaanderens mooiste, de Vlaamse hoogmis, noem het zoals je wilt. Maar het is echt de, de nationale feestdag van de Vlamingen. De dag dat de Ronde van Vlaanderen wordt verreden. Dat die het allemaal heel serieus nemen, dat bleek vorig jaar ook al wel... tijdens de toertocht toen de liefhebbers over de steile Koppenberg reden. Dat gaat er namelijk niet heel gemoedelijk aan toe. Stop, stop, stop, stop. Hij blik, wat verdomme. Wat verdomme Ja, ja. Oh, oh hey, ja, de deur, Wat nee. voor tool is een klotzak. Aan ja, de kant, aan de kant. Hookant drie, hè. Drie man met een kilometer talelijk, dat ik weet. Er lag dus echt iemand dwars naar op het vaste asfalt. Was is goed te horen. Ja, dat ze het heel serieus nemen. Nou, blijkt ook wel uit de protesten over het parcours. Dat hebben ze dit jaar aangepast. Ze gingen nu drie keer achter elkaar over de heuvels oude Quaremond. En de Paterberg. Dat klinkt heel spannend. Maar door die parcourswijziging gingen de wielrenners dit jaar niet meer over de legendarische muur van Geraardsbergen heen. Dat is alleen een traditie waar met uw fikken vanaf moet blijven. Punaises en glasscherven zouden op het parcours worden uitgestrooid. Nou, dat gebeurde allemaal niet. En de Tombonen pakte uiteindelijk uh, de zeeg. Ja, groot wieler, hier, Erik Dijkstra. Jij vindt het uh, belachelijk, hè? Dat het nou, ik vind, die, de... ik vind die discussie over de muur, die vond ik vooraf al belachelijk. Uh, kijk. Uh, de finale dit jaar, een andere finale dan de afgelopen 30, 40 jaar hebben gehad... was fantastisch. Ja. Het was super, super zwaar. Ik heb, ik heb in geen tijden zo'n mooie Ronde van Vlaanderen gezien. En dat wisten maar... we eigenlijk vooraf, uh, sportliefhebbers ook al. Ja, maar, niks maar eigenlijk. Weet je, dat is wat historici noemen een invented tradition. Kijk, de Ronde van Vlaanderen speelt zich af in Vlaanderen. Punt. En ze hebben op een gegeven moment bedacht, over die muur gaan rijden... maar dat deden ze ook pas sinds het begin jaren zeventig. Nou, dat hebben ze een tijd gedaan, en misschien nu even een tijdje niet... Weet je, dus, in dat, dat, zei... dat was een prachtig Ja, ik vond dat zo'n ja. stomme discussie. Er komt vals, vast wel iemand die op een gegeven moment zegt: nou, twee keer die kware is te veel, doen we er weer één. En dan gaan ja, dan, we naar als, nou, als, als, nou, als, nou, als je nou twintig jaar die kware doet en je besluit in een ander parcours, dan zeggen mensen: De kware eruit, ja. schandalig, ja. de onder van Vlaanderen wordt verneukt. Weet je, ja. dat is ook in de gang blijven. Al die kasseien die leken echt super scheef en verkeerd te liggen. Gaan ze dat nou expres ook niet opknappen, zodat het gewoon zo berucht mag erbij? Nee, nee, dat moet, kijk, dit weekend. Ja, Parijs-Roubaix daar natuurlijk. Ja, de. De, de liefhebbers. Ik bedoel, iedereen. Ik hoop dus op heel slecht weer hè, met de basis. En dat betekent dat je <laughs> zondag een hele zware Parijs-Roubaix krijgt. En het moet niet te extreem worden. Het bos van Valère, dat is de beroemdste passage uh -huh. in Parijs-Roubaix. Met dat grote bos, weet je, dat het helikoptershot. Daar waren de kasseien zo slecht dit jaar. Dat het dreigde overgeslagen te worden. Dus daar hebben ze wel even iets, iets nog een beetje schoongemaakt. Daar. Ja, dus het verneukt dus, ook een beetje de wedstrijd. Hè, op het moment dat, dat, dat de helft lekkerheid daar of, of omgaat. Ja, maar dat is, dat is de charme. Ja, is het ook nee, wel... maar we horen net een fragmentje op de Koppenberg. Ja. De Koppenberg speelde heel lang een sleutelrol in de Ronde van Vlaanderen. Wat je daar kreeg, een, een kopman dimareren, die ging op kop en een knecht zat daar achter, liet ze gewoon vallen. Ja. Liet ze gewoon, en Pff, ieder, iedereen, iedereen, niemand kon daar nog door. Dan kreeg je een halve vechtpunt op die Geweldig! Fantastisch! Hadden je gisteren bij de Wereldrijd doorgezien de, um, de, de, de, de wat was het, soort filmdocumentaire over Parijs-Roubaix? Van, van Wilfried. Ja, ja. Van Wilfried ja. Ja. Fantastisch gemaakt. Ja, dat ah, waren hele mooie beelden. Ademloos ja. zitten kijken gisteravond. Ik, ik kan me ook niet voorstellen dat, er, ook al heb je daar dan helemaal niks met het wielrennen, dat je dan niet toch een beetje ademloos zit te kijken. Omdat het is nostalgisch. Ja, ik ik het dacht het echt is... daardoor, ik ga maar eens kijken. Ik heb ja. hem nooit gekeld, Ja, op, Het man. was echt heel mooi gemaakt. Wilfried de Jong is echt en die, en die cameraman ook hè. fantastisch. Rob Slow motion, ging het slow motion ja, aflekken. Ja. He? Heel mooi. Hierin, dus. We zetten overal een punt achter. Echt? We zitten achter deze laatste punten. BNN Today. We hebben we nog een plaatje? Een punt. Hebben we nog een plaat? Jemig. Gaan we nog een plaat doen? Ja. Oh, wat leuk. Oh, dat had ik even <laughs> niet meegereken. Ik heb genoeg bij me. Um, Temper Trap, een bandje uit Australië. En die, uh, die, die komen met een nieuw album. Dat eerste album... Er stond een singeltje op, dat heette Sweet Disposition. Um, en dat werd een soort mini-hitje in ons land. Zou je altijd zien bij de laatste plaat: weigert de CD-speler. Zou <laughs> ik echt een uh, CD-speler? Ja, cd ja, ja doe dat wat... zin, eerlijk, met alle respect. Wat zeg Moet je? Kijk eens thuis. <laughs> wat doe ik? Je rampt hem er ook werkelijk yes, in ja, maar Kijk, als ik het zachtjes doe, dan werkt hij. Die... Kijk, daar is hij. Uh, en de Temper Trap komt met een nieuwe plaat. Die plaat is er nog niet, maar de eerste single is er wel. Die heet Need Your Love: The Temper Trap. Oh, daar heb je even een hint, een hint van gekregen. Need your love hoor die van de Temper Ja, like yes. Zeker wel. Ja, hier zitten weer op. Ja. Heerlijk. Wat gaan we doen? Nou, ja, Sybert, dat ga jij nog even vertellen. Jij gaat iets, iets bijzonders doen. wat ja, bij ga je doen? Vertel, vertel. Ja. Uh, Nou, Ik heb me de afgelopen weken ongelooflijk zitten irriteren aan het katshuis En ik dacht, uh, nou, ik kan hier zeg maar, eindeloos elke vrijdag uh, me daar lekker over uh, uit laten gaan. Ik kan ook eens wat gaan doen. En uh, nee, eigenlijk, uh, Dat heb ik een paar jaar geleden ook gedaan. veel uh, politieke uh, campagne gevoerd. Dat ga ik opnieuw doen. Uh, wat het precies is, ga ik niet uh, verklappen. Maar ik zou wel zeggen, kijk zondag even naar buiten. Of Nederland 1, 10 over 12. Een uur lang en dan. Een uur lang met jou? Je, nou ja, nog twee anderen ook hoor. Maar ga je partij oprichten? Nee, ik ga geen partij oprichten. Uh, wat wel is, ga ik je niet zeggen. Maar uh, het is geen partij. Een maar... beweging? So, could be, could be. Een organisatie. Ga ja, vooral, vooral even op Twitter uh, alvast volgen. Een Twitter slash G500NL. Maar Oeh, het is een. g 500 uh, is de werknaam en uh, dan moet je er G500NL van maken. G500NL. Maar het is dus een politieke beweging omdat je ontevreden bent met hoe, met hoe het er nu aan toe gaat? Ja, Daar je komt zit te vissen, neer. ga ik dus niet zeggen. Wie <laughs> zijn de, G G wie de, wie, wie, wie, wie de zijn er bezig alweer. Huh? Wie zijn die G500? Nou ja... Gasjes. G Gasjes. G Gasjes. G -Gasjes. G Gasjes 500. Nou, spannend. Uh, spannend. Dat ja, wordt heel spannend. Uh, voor de verandering eens naar buiten of kijken, hè? Erik Dijkstra, Erik Karton. Ja, ik kijk straks iedere Kulen. zondag. Altijd. Altijd. Het Zeker, genieten wij van. Nee, nee, Nederland 1, uh, Nederland nee. 3, toch? Zorg jij nou. dat je de koffie klaar hebt. Dank Erik goed, Dijkstra, goed, Erik. dank Erik Karton, dank Sibert van Lien. dank Bartje en Tule. En een heel prettig weekend. Maar hoe ah, lang is wel Nee, ja. maar ja, je, je bent wel een beetje ja, een lul dat je het ja, ja een... ik ja. ga nu nog als koffie zetten, trouwens, voor zondag. Ja, stoel ja, een een Wacht de... ja, even, je uit zeg even in de microfoon. Wat zei je? Of iets ah. dichter bij ja, de, ja, de zijn microfoon. Ja, zo streng bij het buitenhoofd tegen jou. Ja. Maar ja. Ik, ik verwacht wel dat Stewart echt iets, nou, iets gaat klaarmaken, iets, iets bijzonders gaat doen. G500NL. Oh, ga, je, nou, ga jij nog iets leuks doen, Anton Wat bepaalt het broedsucces van vogels? Waarom heeft hij kerkhuil? een andere strategie dan een spermer. Vroege vogels op paaszondag over de techniek van het eierenleggen. Intussen wordt er nog volop geschreven aan de, de Viesbos. We planten in een tuinreservaat zeldzame soorten onder het motto... Als natuurbeheer tuinieren is, dan is tuinieren natuurbeheer... En een rotbeest als het grasvliegje kan ook best aaibaar zijn. Ja, dat zijn best wel mooie vliegjes. Is die kolom nou al klaar? De biesbos. Nee, als je... Vroeger. Vogels. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal Hollandok 24